Voor minister Heersbelling van Justitie wordt 2009 het jaar van... Een ...consequent uitvoeren van een goed beleid, Nederland veiliger maken, meer vertrouwen in de rechtsstaat. Een land waarin we samen kunnen leven als een veilig Nederland en een echte rechtsstaat. Opscheppen over de echte rechtsstaat. Deze afgehaakte minister van Justitie, professor Ernst Heersbelling. Maakt zichzelf wijs dat hij een goede minister van justitie was, en kent hierdoor ook geen schuldbesef omdat hij aftrouwt om de IRT-affaire. Deze gescheese professor, die zijn leugens over het rechtssysteem worden voor hem tot werkelijkheid. Over de echte rechtsstaat en rechtsontwikkeling zijn termen die hij tot toe herhaalt, in zijn boeken en toespraken omdat hij geen enkel schuldbesef kent, is de kwalificatie Pseudologia Fantastica beter op zijn plek dan dat hij als een pathologische leugenaar kan worden weggezet. De Pseudologia Fantastica liegt veel, net als de pathologische leugenaar. Een belangrijk verschil is dat hij niet weet dat hij liegt.